Dit is even de jong met het NOS-journaal. In Duitsland komt onder meer handelingsresultaten van de EHEC-bacterie komen te staan. Zo is snel te achterhalen hoe die het best bestreden kan worden. Het aantal besmettingen met EHEC lijkt de afgelopen dagen minder snel te stijgen. De afgelopen twee dagen zijn er bijna 200 besmettingen bijgekomen. Sinds de uitbraak rond Hamburg zijn 19 mensen overleden. President Saleh van Jemen heeft in een toespraak gezegd dat een rebellerende stamleider heeft geprobeerd hem te doden. Saleh raakte vanmiddag licht gewond bij een granaataanval op zijn paleis. Zeven mensen kwamen om. De president was op tv alleen te horen, maar niet te zien omdat hij niet met verwondingen in zijn gezicht in beeld wil. De stamleider zegt dat de president de aanslag in scène heeft gezet. De man die in Hoensbroek door de politie is doodgeschoten nadat hij met een samurai en een bijl zijn buren te lijf was gegaan, was een man van 41 met psychische problemen. Vanmiddag kreeg hij ruzie toen hij coniferen in brand wilde steken. Drie buren wilden hem tegenhouden. De agressieve man doodde één van hen. Twee anderen raakten zwaar gewond. De dader werd doodgeschoten toen hij een agent bedreigde. Meer dan de helft van de 50-plussers met een relatie heeft zelden tot nooit seks. Bij alleenstaande ouderen is dat percentage bijna 70 procent. Dat blijkt uit een enquête onder 1150-plussers. Het merendeel van de ondervraagde ouderen zegt dat ze geen zin meer hebben in seks, onder meer door impotentie en overgangsklachten. Het onderzoek werd gedaan voor het nieuwe opinieprogramma van Omroep Max Hollandse Zaken. De mannenfinale van Roland Garros gaat tussen titelverdediger Rafael Nadal en Roger Federer. De Zwitser versloeg vanavond als tweede geplaatste Novak Djokovic. Nadal won eerder vandaag van de Brit Andy Murray. Het is de vierde keer dat Nadal en Federer elkaar in de finale in Parijs treffen.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 Het is voor goed achter de lucht. En ik verlang me geen seconde naar terug. Ik wil de eerste zijn aan wie jij helpt. Elke... Omdat ik geen goed boek had om te lezen Als mijn kamer me benauwde en er niemand op bezoek kwam Maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen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 超舒服